nooit gezien hebben, zomaar mensen kortstondig, wij vragen en zeggen uw naam. In woorden van mensen noemen wij u. Met namen van eeuwen zoeken wij u, o levende God. Gij die geroepen hebt licht en het licht werd geboren. Gij die zag dat het goed was, het land van de morgen, aarde en hemel en alle gewelven van water en vuur, die zag dat de bomen goed waren, alle dieren goed waren en de vogels volmaakt. Gij die geroepen hebt, o mens, en de mens werd geboren. Gij die de mens hebt gezien, ontroostbaar en eenzaam. Gij, die hen toen als man en vrouw geschapen hebt. Gij die alle wegen omgebogen hebt opdat deze twee jonge mensen elkaar zouden vinden. Wij danken u dat gij het zo gedaan hebt en niet anders. Ik bid u, God, voltooi en zegen hen. Doe hen mensen worden meer en meer en aan de lijven ondervinden dat zij geroepen zijn. ...om voor elkaar zo goed als God te zijn. Dat zij gelijken meer en meer op hem die uw beeld is, uw Zoon Jezus van Nazareth. Die nieuwe mens die ons heeft voorgedaan wat leven is, wat liefde is. Die mens voor anderen geworden is en zich met hart en ziel gegeven heeft aan deze wereld die op de avond voor zijn lijden en dood, ten teken van de geest die hem bezielde, het brood genomen en gebroken heeft, en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden. Neemt en eet hiervan, dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. die ook de beker heeft genomen met de woorden, dit is mijn bloed, vergoten tot vergeving van uw zonden, Drink hieruit en doe dit tot mijn gedachtenis. O God, die groter zijt dan alle zonden, alle dood, Gij die de mensen hebt doen verrijzen, Gij zult ook deze twee nooit verloren laten gaan. Laat niets in hen verloren gaan omwille van vandaag. Houd hen in leven. Laat de dood die alles scheidt en leeg en donker maakt niet komen over hen. Bewaar hen tegen de lange duur, dat zij niet wankelen. Want deze wereld gaat voorbij, maar niet de liefde die is als de zee, flitsend als vuur en sterker dan de dood. Bewaar in hen de liefde, schrijf hun namen in uw hand, omwille van hun vrienden die wij zijn, omwille van uw Zoon, de Zoon der mensen, die bij u leeft, nu en in eeuwigheid. Zo bidden wij u, God, met de woorden die Jezus zelf ons gegeven heeft, gaan wij tot u en zeggen... De Heer zegt, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Neemt, eet en drink dan van de gaven die de Heer u aanbiedt en mogen zijn vrede altijd met ons zijn. Het is het lamgods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts in Boer en ik zal gezond worden. Het lichaam en het bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven. Moeder van de kerk, de heilige Maria, ook speciaal is haar, aan haar deze kapel toegewijd, gaan we vragen om haar moederlijke zorg en bescherming. We zullen dat doen door de huwelijkskaas te ontsteken en te plaatsen bij het Mariabeeld. Intussen luisteren we naar het Ave Maria. We bidden het slotgebed. Hier en op dit uur is een dankwoord op zijn plaats. Dank dat Corolla en Chef samen hun toekomst gaan leven in hun eigen huis. Eigen sfeer rond eigen haard. Waar jullie allemaal jezelf kunt zijn. Waar je elkaar vertrouwen in kunt boezemen. Waarop, waar de roos volop mag bloeien. Wij hopen allemaal van harte dat de vreugde waarin wij hier bijeen zijn geweest, dit uur een leven lang mag duren. Alle dagen van jullie leven, Carola en Chef, tot in de eeuwen der eeuwen. Aan deze woorden, denk ik, is niet veel meer toe te voegen. Ik denk dat dat heel duidelijk is en dat wij dat jullie heel graag willen toewensen. Mag ik dan deze viering besluiten met het uitspreken van de zegen. Mogen de Almachtige God jullie zegenen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.